Kees Groot met het NOS-journaal. De Israëlische oud-president en voormalig premier Simon Peres... is opgenomen in het ziekenhuis. Waarschijnlijk heeft hij een beroerte gehad. Volgens een woordvoerder wordt de 93-jarige Peres... in een kunstmatige coma gehouden en beademd. Het afgelopen jaar werd Peres al twee keer eerder opgenomen. Zo lag hij in januari in het ziekenhuis vanwege pijn op de borst. Het OM heeft tien jaar cel en tbs geëist... voor de moord op verpleegkundige Linda van der Giessen. John F. schoot zijn ex-vriendin in augustus vorig jaar dood op een parkeerplaats bij het ziekenhuis in Waalwijk. De man zegt dat hij onder grote psychische druk stond en eigenlijk zelf moord had willen plegen. Hij claimt een blackout te hebben gehad. Volgens de OM gaat het om moord. De man zou zijn daad goed hebben voorbereid. De wapenstilstand in Syrië lijkt in de eerste 24 uur grotendeels te hebben standgehouden. Er zijn wel schendingen gemeld, maar minder dan vooraf was gevreesd. Humanitaire hulp voor de belegerde gebieden is nog niet op gang gekomen. Het Syrische bewind zegt dat het naar Aleppo alleen konvooien zal doorlaten die zijn gecoördineerd door de Verenigde Naties. Maar die organisatie heeft gezegd pas noodhulp te zullen sturen als er meer duidelijkheid is of het bestand wordt nageleefd. De energiegegevens van 2 miljoen Nederlanders zijn vermoedelijk gestolen door een oud-medewerker van een energiemaatschappij. Dat zeggen de netbeheerders en energieleveranciers. Het gaat om details van de energiecontracten, zoals het verbruik, het type aansluiting en de einddatum van het contract. Ook de namen en adressen van de huishoudens zijn mogelijk gestolen. Welke energiemaatschappij verantwoordelijk was voor het lek willen de netbeheerders niet zeggen. Het weer, het wordt een warme nacht met minima rond de 18 graden. Morgen is het vrij zonnig en met 29 tot 32 graden is het opnieuw erg warm. Donderdag eerst nog zon, maar in de middag verdrijven de buien de warmte. Vanaf vrijdag is het wisselvallig en minder warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat de op de A28, Amersfoort richting Zwolle. Door werkzaamheden 4 kilometer tussen Kroop het Hoevelaak en Nijkerk. Er is één reis ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.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 regular monster Hoe doe je like your eggs in the morning? I like mine with a kiss. Up or down, I never frown. Eggs can be almost crisp, just as long as I get my kiss. Hoe doe je like your eggs in the morning? Goedemorgen ZFM luisteraars luisteraars van het programma ZFM Jazz yes, op zondagmorgen. Een van de langst lopende jazzprogramma's yes van ZFM Radio in Zandvoort. Fijn dat u er allemaal bent. Wij begonnen, ik begon met uh, de tune zoals gebruikelijk. Mulder en Mulder, how do you like your ex in the morning. Het programma vandaag is samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer en... Uh, we gaan kriskras door de platenkast, zal ik maar zeggen. En wat ik vandaag zeer mag aanbevelen, is uh, het volgende luisteraar. Pak je favoriete cd uit de kast en kom gewoon naar Tolweg 10a, naar de studio. Kom naar boven en we gaan je plaatje draaien en je mag toelichten waarom. Want het is altijd leuk als er interactie is. Kom gerust naar de studio, neem je plaatje mee. Of kom gewoon een praatje maken over jazzmuziek. Ik, ik krijg hier een kopje koffie en we maken er een gezellige ochtend van. Schroom niet. Wat gaan we allemaal doen vandaag? Van alles wat had ik al gezegd. Klesper, oude stijl, nieuwe stijl, moderne jongens, enzovoort. We gaan uh, nu eerst luisteren naar Klesmer kles muziek. Die hangt erg... Uh, aan de geïmproviseerde jazzmuziek. Er zijn twee stromingen die uh, iets vertellen over het ontstaan van de jazz. De ene stroming zegt: jazzmuziek komt van de. oorspronkelijk komt van de negerslaven in Amerika, daar is het ontstaan. En de andere, ook grote uh, aanhang, die zegt: nee, de jazzmuziek komt eigenlijk uit Oost-Europa. en invloeden van nog verder weg en is uh, tot ons gebracht en gekomen via de kletsmer muziek. Nou, allebei de stromingen uh, die bieden tegen elkaar op en er zit allebei een grote kern van waarheid in. We gaan nu luisteren naar, zoals ik zei, kletsmer muziek met uh, de grote meneer Giorda Feitman op de klarinet. Erga heet het stuk. gespeeld door het orkest van Bob Crosby. Bob Crosby en Bob de Bobcats. Bob Crosby, de tien jaar jongere broer van Bill Crosby. Hele familie, was erg muzikaal. Heeft uh, jarenlang aan de top gestaan met zijn orkest. Uh, die Bob Crosby uh, in Amerika in de jazz scene in de jaren zestig is er nog een heropleving gekomen. En toen heette de band... The World's Greatest Yes Band. We gaan nog een stukje luisteren. Uh, I Love You... Porky... van Mr. Gershwin. I love you, Paul Key. De Bobcats van Bob Crosby. Dan gaan we nu over naar... Christian McBride. 45 jaar. Een bassist. Amerikaan. Wordt daar... Uh, genoemd een... A virtuoso. Hij heeft uh, meegewerkt... aan 300 cd's. En... Uh, is een uh, grote ster. Hij is hier ook uh, diverse keren op het... Norsey Jazz Festival geweest en we gaan nu naar hem luisteren met een, uh, een groep waaronder Roy Hardgrove op de trompet, Joshua Redman op de tenorsax, Steve Turre op de trompet en het stuk heet Get to It. Orient Express. Het waren de ramblers, de late ramblers... met opslagwerk Chris Dekker. Pim Jacobs is overleden in 1996. En in 1997 is er een prachtige uh, compilatie uitgekomen. De complete Pim Jacobs. De complete recorders, recordings... En eh, ik ga een stukje laten horen, een van zijn eerste opnamen, dat eh, samen met zijn broer Ruud Jacobs en Wessel Ilken op de drums, het stuk heet Just a Kick Show. Pim Jacobs, Just a Kick Show. Met zijn trio, niet zijn trio, een trio. Eén van zijn eerste trios voor hij eigenlijk officieel begon. Opname uit 1956 met uh, op de bas Ruud Jacobs en slagwerk Wessel Ilken. Ik ga nog een stuk laten horen waarin hij schittert. En dat is een, uh, een stuk uit 1974, gearrangeerd... En begeleid door een orkest van Rogier van Otterlo, zijn grote maat. En als kern hebben we Pim Jacobs op de piano. Rob Langrijs op de bas. Louis de Lucenet, de drums. Ferdinand Pavel op de fluit. En Karel Schulze op de vibrafoon. En het is een nummer van Jobim Wave. Kops, Rob Langerijs, Louis de Lucienet, Karel Schulze. Allemaal zijn ze niet meer onder ons. Wie ook recentelijk is overleden, is Toets uh, Tielemans. Er is heel veel aandacht aan besteed, aan dit uh, gebeuren. En ik heb een cd gevonden waarin hij begeleid wordt... Dan wel samenspeelt met het Rosenberg Trio. En ik vond bij het beluisteren daarvan. vond ik het een uh, ideaal een stuk om als eerbetoon te draaien. De Bolero Triste. Ja. Maar dan gaan we even kijken hoe dat natuurlijk weer in zijn werk gaat. De Bolero Triste van het Rosenberg Trio. Met Toen Stillemans. Rosberg trio met Toets Tielemans. Toets die heeft met vele groten der aarde gewerkt, weten we inmiddels. En onder hen ook Johnny Griffin. En daar gaan we nu naar luisteren. Johnny Griffin, de saxofonist, het nummer bij gaan we beluisteren. <tied> Thank mm -hmm. you. triller thriller van Johnny Griffin op de sax En we hoorden de eerder genoemde Christian McBride... met een prachtige gestreken bassolo En dit is een van die 300 cd's... waar hij ook zijn medewerking aan heeft verleend. U luistert nog steeds naar ZFM Jazz yes op uh, zondagmorgen. En dit programma wordt herhaald op vrijdagochtend. En op deze zondagmorgen nodig ik... De luisteraar graag uit om uh, langs te komen voor een praatje. Of om zijn of haar favoriete cd mee te nemen. En er hier iets over te vertellen. En dit te laten draaien. En je komt gewoon naar Tolweg 10a. Daar staat de deur open. En dan kun je gewoon naar binnen. En dan uh, kunnen we je plaatje draaien. Zullen we maar zeggen. We gaan nu naar uh, Zangeres... Diana Washington, die in 1955 een prachtige opname heeft gemaakt eh, met acht muzikanten. En dan zul je denken, nou ja, dat doen ze even. Dat is natuurlijk niet zo. Met hoe het, eh, de regel is, hoe meer muzikanten, hoe meer je moet opletten of je allemaal goed speelt. En in de maat en eh, niet in elkaar's vaarwater zit. En daarvoor hebben ze vaak een arrangeur. En in dit geval is dat ook al in 1955, Quincy Jones. We gaan luisteren naar Diana Washington, I Could Write a book. If they ask me I could write a book About the way you walk and whisper and look The plot It's just to tell you that I love you a lot